Vijf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een brand in een nachtclub, Annex Disco, op het Thaise vakantieeiland Phuket... zijn vier mensen omgekomen. Zeker twintig mensen raakten gewond. Volgens de plaatsvervangend gouverneur van Phuket... zijn de doden zo ernstig verbrand dat ze onherkenbaar zijn. Een medewerker van het ziekenhuis zegt dat zelfs het geslacht niet is vast te stellen. We denken dat het buitenlandse toeristen zijn, zei de plaatsvervangend gouverneur. De gewonden zijn zowel Thais als toeristen. Twee van hen, onder wie een Fransman, zijn in kritieke toestand opgenomen. Het vuur zou zijn ontstaan door blikseminslag in een transformator bij de Tiger Disco. Voor de tweede achtereenvolgende dag was er gisteravond in Groningen een aardbeving. Het epicentrum lag bij Loppersum. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Dat is opvallend zwaar voor het noorden van het land. Her en der gingen mensen de straat op en ook zou er wat schade zijn. De schok van eergisteren was er een van 2,4. Bij een brand in een huis in de Limburgse plaats Bergen ter Blijd is een kind van vier zwaar gewond geraakt. Een kind van twee bleef ongedeerd. De vader is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Bergen ter Blijd is nog niets bekend. In Canada zijn opnieuw lichaamsdelen gevonden. In een rivier bij Toronto ontdekte de politie gisteren het hoofd van een vrouw. Woensdag vonden wandelaars in dezelfde rivier een vrouwenvoet. Drie maanden geleden kregen politieke partijen en scholen in Canada per post lichaamsdelen opgestuurd. Het slachtoffer was een Chinese student. De vermoedelijke dader werd na een klopjacht gearresteerd in Berlijn. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft een spoedzitting gehouden over Julian Assange. OAS-lid Ecuador had om de spoedzitting gevraagd. Ecuador heeft Assange van Wikileaks politiek asiel verleend. Assange zit in de ambassade van Ecuador in Londen. Van de Britse autoriteiten mag hij er niet uit. Ecuador hoopt dat de OAS het verzoek steunt om een vrijgeleide voor Assange.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 0800 1121 nog een uur lang voor vragen en antwoorden. Mailen kan ook. Nachtsuster apenstaartje omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje nachtsuster. En um, uh, ja, het is misschien leuk om een kijkje te nemen op de chat en die vind je via nachtsuster.net. En een, uh, een briefje of een kaartje een kaartje Een van de vakantie mag naar Postbus 158. En dan nachtzuster Omroep Max en dan in Hilversum. En dan komt dat ook allemaal aan. Uh, over deze vragen zou ik alleen geen kaartje schrijven. Want die komen dan over twee weken weer. En dan denk ik iedere week een schone lei. Dus dit uur moet er nog een antwoord komen op de volgende vragen. Uh, waarom... Als je uh, bij een pinautomaat niet snel genoeg je geld eruit haalt... en hij slikt het weer in, waarom duurt het dan zo verschrikkelijk lang... voordat het allemaal weer geregeld is dat je dat geld weer op je rekening krijgt? Vraagt Jaap zich af. 0800-1121. Bartjan wil weten waar de wasbolletjes gebleven zijn. Die bolletjes die je krijgt bij een fles wasmiddel. 0800-1121. Nick vraagt zich af hoe het gaat als er 12 september helemaal niemand gaat stemmen. Wat gebeurt er dan? Niemand komt opdagen bij de stembureaus en dan 0801121. Waarom mogen poezen geen chocola? Wil Peter graag weten 0801121. En haar wil weten waarom snel waar er geen maximumsnelheid is voor fietsers 0801121. Andere Peter wil weten hoe het met Johan Friso is. En um, hoeveel geld de Nederlandse overheid nou eigenlijk in kas heeft? Wat is het basisbedrag waarmee we moeten werken? 0800-1121. En Rob vroeg zojuist waarom mensen nou toch stoppen voor het rode licht bij een brug? Ja, Goeie vraag. Omdat het moet, denk ik dan. Maar volgens hem hoeft het niet. 0800-1121. Red Light spells danger. Mooie crypto hoor, vandaag. Mooi cryptogram weer gemaakt door Mieke, die uh, maakt echt actuele cryptogrammen. En iedere keer denk ik, uh, hoe verzint ze het toch allemaal bij elkaar? En de opgave voor vannacht luidt als volgt: Mogelijk staat ons weer een druk rooster te wachten. Mogelijk staat ons weer een druk rooster te wachten. 0800-1121, als je de oplossing weet. Acht letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En uh, ja, mogelijk staat ons weer een druk rooster te wachten, is dus de opgave. 0800-1121. Um, Ari. Hallo, Ari. Nee, geen Ari, hè? Dat is nou jammer. Harm? Ja? Goeienacht. Hallo? Hallo? Ik hoorde het verhaal over de politiek. Uh, waarom of er dus uh, of er wel iets of niet iets gaat gebeuren als je niet gaat stemmen op 12 september. Ja, dat klopt. Nou, dat is uh, vrij simpel. Als er niemand gaat stemmen, ja. dan is de stemuitslag bekend, want dat is dan de oude stemuitslag. Nou, zou het? Dat we allemaal ja, zo tevreden dat zijn dat we niet zijn gegaan? Ja, als Goh. niemand gaat, dan staat de stemuitslag vast. En dan uh, worden er ook geen uh, uh, veranderingen in zetels of wat dan ook maar gedaan. En dan gaat uh, de regering en het parlement, zoals het nu is, gewoon verder. Maar dan mag je niet hopen, want dan krijg je een dictatuur. Ja, het lijkt me toch ook heel stug. Nou, ik weet het wel zeker. Nee, ja, dat, uh, dat. Nou ja, goed. Maar dan, dan gaan we gewoon door. Uh, nou, jeetje. Dus iedereen moet gaan stemmen, lijkt me verstandig. Ja. Om uh, um, uh, gewoon uh, ja, onze mening te geven. Maar als we die niet geven, ja, dan is de mening bekend. Uh, behalve de mensen erom. die het niet met ons eens zijn, arm. Ja, dat, Die hoeven dat niet is te waar. gaan stemmen. Nee, dat is waar. Maar er um, was er nog zo'n punt over, uh, dat ging over die, die, die uh, uh, hoeveel geld hebben we in kassen enzovoorts. Nou, dat is simpel zat. Uh, belasting en ook uh, uh, de uitgaven zijn uh, dingen die met elkaar in evenwicht moeten zijn. Maar als dat niet met elkaar in evenwicht is, wil zeggen dus... Als je 2 euro moet uitgeven en je kas is maar 1 euro rijk... dan heb je een probleem, want dan kun je het niet betalen. Dus je moet net zoveel geld in de kas hebben... als hoe dat je dus uh, uh, kunt uitgaan geven. En dat ja. betekent dus dat we daar ook een bureau voor hebben. Hè? Oh, ja. uh, het Centraal, Centraal Plannenbureau. Ja. Want die berekent dat. Ja. ja maar de en, eigenlijk. Die, die stelt het vast... Maar eigenlijk zouden we daar gewoon... Uh, ja, toch objectief meer van uit moeten gaan. Maar toch de subjectieve belangen van mensen... en dus van de verschillende partijen... die gaan dan toch weer een grote rol ja, spelen. Dat klopt, dat klopt. En dat hangt er dus uh, dan weer vanaf... Uh, uh, wat een politieke partij dus voor beleid wil gaan voeren. Als je uh, zegt van ik ben een partij... En ik wil alleen maar opkomen voor de mensen die heel veel uh, gebruik maken van uh, de auto. En ik heb niets over voor de trein. En je besteedt je centen in oh, je euro's die je hebt alleen aan die auto, bij wijze van spreken. Ja? Ja. Dan heb je geen geld om die trein te betalen. Dus dat is een overweging die je maakt als partij. Waarom of je dus bepaald beleid wil. Ja, maar de, het Centraal Planbureau rekent dat soort dingen alleen maar uit. Want, ja. want je kunt natuurlijk je kunt 8 miljard verschillende beslissingen nemen... En, en dan rekent het Centraal Planbureau... al die 8 miljard verschillende mogelijkheden uit eventueel. Precies, want dat meer kunnen ze ook niet doen. Want ze moeten neutraal blijven, want ze mogen niet meer doen. De beslissingen van de inhoud... Die wordt dus op een gegeven moment door, door de politiek genomen of door de regering. Dus dat, daar liggen besluiten aan ten grondslag. Als je op een gegeven moment uh, 10 euro hebt voor een bepaalde uitgave. En uh, daar staat ook een ander beleid onder die ook 5 euro moet hebben. Maar je bent niet bereid om die 5 euro te geven. Dat is een politieke beslissing en ja. dat gaat het. Centraal Planbureau niet doen. Want nee. dat is gewoon een uh, voorziening die voor de samenleving werkt dus neutraal is. Maar dan moet, dan moet, ja, wat, wat uh, Peter dus graag wil weten, is wat is ons. Wat is het basisbedrag waar we mee moeten werken? Nou, dat is, wordt vastgesteld uh, door het Centraal Planbureau. Ja, maar het, wat, wat is taal... het dan? Nou,. <laughs> Ja, dat, uh, uh, dat is dus uh, wat er op een uh, balans staat, of je dus uh, zeg maar uh, tekorten hebt. En volgens mij moeten we op dit moment zo'n beetje 25 miljard uh, gaan uh, besparen om weer op nul te komen. Dus we hebben met z'n allen 25 miljard uh, tekort. Te weinig dat in hebben ieder geval. uitgegeven. Ja, dat in ieder Ik geval. Zeg... Ja, daar hebben we te veel uitgegeven. Dus dat moeten we dan ergens waar besparen. En de vraag waar we dat besparen, dat bepaalt het Centraal planbureau niet, maar dat bepaalt gewoon de politieke ja. partij of de regering. En dat zijn wij weer op 12 september, dus ik ben benieuwd. Precies, ja. precies. dus iedereen zal moeten gaan nadenken wat hij wil gaan doen en of hij wil gaan uh, uh, doorgaan met, ja, met de plannen zoals die nu bekend zijn. Of dat hij denkt van nou ik wil toch iets anders. Ja. Nou dankjewel Harm. Oké. Okay. Goeienacht. Doei. Dag. Meneer Adema. Ja, Ernst Adema. Dag Ernst. Uh, uh, ik, uh, ik ben nogal een liefhebber van woordenboeken. Oh, ik dacht van lichte kooien. Ja, nou. Nee, <laughs> <laughs> nee dat, dat, uh, zo zit het niet. Nee, hè? Nee, maar um, er belde een mevrouw die vermoedelijk heeft gezocht... in een wat verouderde etymologische woordenboek... Oh, en het laatste woord op dit gebied is de zogenaamde Grote Filippa. In vier delen en in het derde deel uit 2007 staat een lang artikel over het woord lichtekooi. En ik zal het heel kort voor u samenvatten. Uh, het is voor het eerst uh, zwart op wit gebruikt in een klucht uit 1474. Zo. So. En daar wordt in een of andere lange tirade gesproken over de lichte kooien en de lichte vogels. En dat zijn dan vrouwen en mannen van lichte zeden. Want de kooi en de vogel zouden dan termen zijn voor respectievelijk het vrouwelijke en het mannelijke uh, trouwgereedschap. Ja. En dat is het laatste woord. Dat is, dat is nog eens een die... mooie uitdrukking, ja. ja. Uh, nou, geweldig, meneer Adema. En mag ik dan meteen vertellen dat ik ook nog in het woordboek heb gezocht daar uh, in de dikke van Dalen, waar in slaap vallen. Weet u dat toch? Nee. Oh, Nou, er was iemand die dacht van hoe kan ik nou in slaap ja. vallen? Dat ja. valt niet. Nou, in de dikke van Dalen vind je onder het woord vallen 64 verschillende betekenissen Zo. van het woord. Ja. Wat de nacht kan vallen. Ja. En een vrouw kan vallen. Oh ja. En een stad kan vallen. Ja. En uh, uh, er valt hier niks te beleven. Dus dat, dat vallen heeft veel meer betekenissen dan die ja. ene letterlijke... Vooral muizen dat hebben een hekel aan dat woord. Ja. Wie? Muizen. Muizen? Oh. Ja. oh ja, maar dan hebben we het over het zelfstandig naamwoord. Ja. Maar maar is het is nog, nog steeds hetzelfde weg. woord. Opgezocht. Ja. En daar kan je ook natuurlijk wel denken aan, aan uh, woorden die ervan afgeleid zijn. Zoals een toeval en een inval, en een aanval. Nou, het is ook moeilijk om daar uh, te denken aan naar beneden te vallen. Ja. Yeah. Nou, dat had ik even kwijt. Nou, hartstikke goed. Ik ben, ik ben weer blij met uw woordenboek hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ga maar gewoon naar de volgende. Zal... Dat is een drukke win. Nou, ja. wat een toestand hè. Nou, tot de volgende ja. keer. Oké. Okay, <laughs> Dag, Gerard. Oh, Morgen Astrid. Uh, over die verkiezingen. Nou, het, uh, ik ben het eens met de uh, eerste. Uh, uh, nou, als er niemand komt stemmen, is er geen uitslag. Dus is er niemand gekozen. Nee. Dan blijft de huidige regering blijft zitten en die, uh, uh, die roept uh, nieuwe verkiezingen uit. Nou, dan beslissen we dat gewoon. Ja, goed. Maar het probleem is van uh, bijvoorbeeld. Uh, dan komen alleen de gezegsgetrouwen uh, mensen opdagen. op dagen. Dus ze zeg maar alleen maar SGP Dus dan krijg je alleen maar SGP'ers in de regering. Dus, uh... Ja, maar ja, dat is dan onze eigen schuld. Als we dat niet ja. willen, hadden we maar moeten gaan. Zo eenvoudig is het. Als ja. je wil dat je wat te zeggen hebt in Nederland, dan moet je gaan stemmen. Klaar? Ja, inderdaad. Dat heb ik wel eens een collega gezegd. En die had een commentaar. Ik zei: wil je stemmen? Nee. zegt zeg, dan moet je mond houden. Ja, dan mag je er niks meer over zeggen. Dat, is ook weer... dat vind ik trouwens ook weer, ik zeg het... Maar dat vind ik eigenlijk ook weer niet waar. Ik vind dat je best... Nou nee, goed. Maar je had nog meer, hè Gerard? Ja, uh, over ja. die uh, belasting. Uh, nou, gewoon... Uh, nou, dat is afhankelijk van wat er binnenkomt, hè. Gewoon uh, inkomstenbelasting, uh, wegenbelasting. En uh, noem ze allemaal maar op. Ja. Nou, als er dan te weinig binnenkomt, nou heb je te weinig geld. Nou, dan ga je lenen. Dus, uh, je, net zoals ze al gezegd heb je, nou, je hebt 50 euro, je gaat boodschappen doen. Je hebt uh, nee, te weinig, nou, dan ga je naar de buurman. Dan zeg je, heb je 10 euro voor me. Ja, maar dat blijft de vraag... Van Peter, hoeveel ja. hebben we? Ja, nou, uh, ja, dat weet ik ook, ook niet uit, mijn hoofd wat er gewoon aan binnenkomt aan belastingen. Dat, uh, dat kun je gewoon bij uh, via financiën, kan je, kan je, kan je, ja, via internet, ja, dat heb via internet. Dan kun je, je gewoon kijken wat er binnenkomt aan uh, belastingen. Nou, dus via internet kijken, we willen het ja. gewoon weten. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet ook niet alles. Eh, nee, dat geeft nee. ook niks. Maar gewoon, gewoon dat zijn gewoon ja. de inkomsten van de overheid. Ja, maar uh... hoeveel, dat wilde ik graag weten. Dus ik zeg ja, 0800 ja. 1121. Als ja. iemand dat nou wel weet, moet hij je verbellen. Ja, ja. Nou, over die uh, fiets. Uh, hoort over, is, wat is nou de snelheid van de fiets? Ja. Nou, je moet, de fiets moet zijn eigenaar, net zoals overige gebruiken. Ze de maximale snelheid in te bebouwde kom houden. Dus uh, 50 kilometer. Iedere weggebruiker moet zich daaraan houden. ja. Maar betekent dat als er een bordje staat uh, uh, 30 km per uur dat ik ook niet harder dan 30 km per uur mag fietsen? Ja, klopt, ja. Oh, maar dat wordt niet gemeten. Uh, nou, nou, nou hij, hij, hij, hij, hij het ook over die digitale, hij uh, ook weer, uh, tenminste, dat je ziet je uh, snelheid is. Ja. Nou, het, ja, dat is afhankelijk van welke kleding dat hij draagt. Denk ik. Want ik heb ook, ik krijg vies ook, en als ik dan de ene keer uh, reageert, hij wel. Het is ik denk dat hij, het is, is radarreflectie, ik denk dat hij, daar, dat hij dan bepaalde kleding aan hebt. Uh, oh. Die uh, de radar, uh, tenminste, uh, dan absorbeert. En dan uh, wordt hij niet gemeten. Maar ik zie nooit politieagenten met van die meetpistolen op het fietspad staan. Ik ook niet, nee. Nee. Hmm. nee. Dan die grootautomaat. Ja. Uh, nou, ik heb het uh, gevraagd aan... Uh, wat... Ik was een tijdje geleden boodschappen aan het doen. Toen kwam er een vrouw die aan het aanrende En heb, heb er iemand geld? Bij de, tenminste, bij de, iemand bij die auto was gestaan. Nee, niemand. Nou ja, ze had, in paniek was ze weg. Want er uh, zat de die bij haar. En ze was aan het pinnen. En ze had de pas eruit gehaald. En de dochter ging gingen vandoor. En uh, daar ging ze achterheen. En... Uh... Ja, er komt terug geld terug, toen vroeg ik dan iemand van de ING wakkerhoudt komt. die die staat nou bij de, de Oogstautomaat. Toen vroeg ik het, hij zei nou, als je binnen zoveel seconden je geld niet weghaalt, dan wordt het weer ingeslikt en ja. dan wordt het teruggestort op je rekening. Ja, ja. Dus als je een ING-rekening hebt, dan komt het gelijk op je ING-rekening. En als het een andere bank is, dat al je al gezegd hebt, ja dan, ja, dan moet het eerst weer via via via. Maar dan komt het toch terug op je rekening. Ja, maar dat duurt dus vijf weken. Ja. Oh, ik weet, ik weet niet hoe lang het duurt. Uh, nou ja, in die... zijn geval duurde het vijf weken, dus hij vroeg zich af waarom kan dat niet wat sneller? Ja, dan moet het bij, bij de eigen bank, uh, maar in ieder geval bij de bank uh, waar je het haalt. Ja, dan dan maar dat is, dat is achteraf, daar heb je niks. Dus is het naar de maaltijd. Ja, ja. Daar heb je niks, uh, daar had ja, je bij kijk, een andere. Ja, wat was ja. er nog meer? Oh ja, ligt bij de brug, hè? Ja, ja, rood licht ja, bij de brug. Ja, nou, ja ik inderdaad wat langer branden. Maar ik denk dat de mensen, zelfs bij de spooroverhang wachten tot het rode licht gedoofd is. Dus er kan nog een trein komen. Ja, er kan dus, uh, nog een boot komen. <laughs> er kan nog een boot komen. Er kan nog een brug opengaan. Ja, ja, zo kan ik het ook. Nou, bedankt Gerard. Uh, nou, wat had je nog meer? Want ik weet ook niet, had je nog Waarom meer honden geen chocola of poezen geen chocola mogen? Nee, die, die weet ik niet. Ja, had je nog meer? Maar daar wil ik een antwoord op. Hey, die dat zou ik niet weten. Waar oh. er nog meer? Ja, een uh, fietsersnelheid. Bij de pinautomaat. Nee, oh ja, hoe is het met jou Frieso? Nou, dat is uh, toen. Uh, het heeft de koningin toch, wat jij gezegd hebt, zo bekendgemaakt. Uh, als hij in Nederland was, dan was hij al lang afgekoppeld. En, uh, ja. en nou, nou, dat was ook uh, gisteren toch op het nieuws van die man die. Uh, die wou toch euthanasie. En dat, nou, dat mag niet in Engeland die wou die rechts ja. bij de Hoog, hoogste rechtbank in uh, Groot-Brittannië had die, uh, die wou wel en het mag niet dus, uh, dus hij, uh, hij zou daar uh, levenslang zeg maar daar uh, aangekoppeld blijven, uh, hij, hij ja. werd gewoon in uh, in uh, toestand. toestand, gewoon ja ja en, uh, en, uh, hij, hij blijft gewoon aangekoppeld omdat volgens uh, de wet in Groot-Brittannië mag uh, hier niet afgekoppeld worden. Nee. Okay. Ik zit nog even te denken, maar je zegt nu dat jij, dus, als jij gaat fietsen, dat je dan iets van rubber aan hebt? Zei je dat nou? Nee, niet nee, rubber, het gewoon de, de kleding die je aan hebt. Dat die dan. hoe het ook weer? Dat zoals die, die, hij zendt. Ra, uh, ja, radar. Uh, ja. ja ra, ra, Radiogolven. Zendt hij uit en die, uh, soms dan worden die geabsorbeerd door, door uh, kleding of zo. Oh. En dan, uh, of Quéil, ik weet niet wel wat, wat, wat ze gebruiken voor het uitzenden. En dan, uh, want die tijd wordt gemeten dan. Tijd uh, van uitzenden uh, ouais. en uh, tijd van uh, absorberen. en Zo snel rijden. Oh. Maar heb ik heb ook al gehad. Uh, nou, de ene keer doet hij het wel, de andere keer doe niet. En dan brengt gewoon dat het, aan de kleding ligt. Maar je hebt wel eens langs zo'n paal gereden. en toen zag je: u rijdt 53 km ja, ik per uur. Ja, en dan de ene keer uh, reageerde hij wel, en de andere keer weer niet. So en hoe snel reed je toen? Nou, uh, nou, ja, goed. Ik uh, ik, ik rij normaal uh, gewoon uh, 20, 25 ongeveer. Oh, oké. Okay. Nee, dan weet ik dat weer. Oké, okay, ik ga door, Gerard. Dank je wel. En geen dank, Arjen. Tot ziens. Hè. Dag. Ja, dag. Samenvattel, Amsterdam, Naar dan de kaars. dan Ik ik wil de alles zien. De laatste mooie dag van de kant misschien, hier. wel met de winden, dan doen we smoot aan te Ik wil al die, de Ik sta hier op de kieken bij een nieuw kar. En ik sta hier in mijn eigen passagna. Doe links of rechts deur. Want ik wil aan wieven dan de hemel in neer. Ik kan de hek niet neer, we aan de kennis riepen. Ik wil dadelijk op een slot in garde ben ik weer terug in het Nederlands. Ik wil aan wieven dan de baan verpas. Dan gezien er wie Noord en het Oost is een baas. Aan wie zo'n vliezen en een beetje sneer. Dan giet het als vanzelf. De de. Een stukje blauwe spieken dan de heren die. En als ik een soort barst en het zorg zie, dan vies ik deur, want de weet niet smeer. Dan grief ik vandaag vanzelf. Wie daarmee was, wie daarmee was, wie daarmee was vandaag. Ik heb de pan voor me vins. Nee, ik heb jou ja niks te klaar. Van nee, ik van mijn vriend, ja te klagen. mij wacht, mij wacht, van de Ik zal er zeggen, ja, het maakt nou zo. me wat. Op fietsen van Skik was dat. Uh, herman? Ja, ik kom nog weer even terug. Uh, ja, nacht. nacht. <laughs> ik kom nog even terug op uh, die pinautomaat. Ja. Ik heb het volgende meegemaakt. Ik heb uh, een neef in Dubai, die werkt daar, ben ik al een aantal keren geweest. En de laatste keer uh, pinde ik in zo'n grote shoppingmall op een losse automaat, dus niet bij een bankgebouw, en ik zou ook 200, pin, 200 euro pinnen en ik zou het geld pakken en binnen. Nou, volgens mij 10-15 seconden was het geld dus ook verdwenen. Toen van de beveiliging hebben wij erbij gehaald en die zei ja, ik kan niks voor u doen. U moet naar het kantoor gaan van de bank hier in Dubai. Nou, je kunt, erbij, je, kunt je erbij voorstellen dat het de, de grootste luxe bank is die je maar kunt voorstellen. <lacht> En heb ik dat gemeld, die konden ook op dat moment niks voor mij doen. Die zeiden van, in Nederland, bij mijn eigen bank, moest ik dat regelen. Ik was weer terug in Nederland. Ik heb het gebeld, gemeld bij de Frieslandbank in dit geval. En die zouden het verder proberen terug te krijgen. Pas na drie maanden kreeg ik inderdaad geld terug en geen 200 euro. Maar ik kreeg 206 euro, dus oh. ik kreeg zelfs nog uh, wat rente erbij. Zes euro voor de moeite. Ja, maar die konden dus ook, die visontbank in dit geval niet mij duidelijk maken. Ik heb het later nog weer nagevraagd, waarom dat zo lang moest duren. Maar in dit geval was het dus zelfs drie maanden. Ja, dan, uh, maar dat klinkt ook heel logisch, omdat Dubai dan zo ver weg is. Maar... Ja, misschien dat het daar al ligt. Ja, ik kreeg nog een mooi mailtje van, uh, van iemand, die, uh, die schrijft... Uh... Uh, een kennis van mij werkt bij de afdeling die ermee is belast. Er staan duizenden automaten die door verschillende bedrijven worden gevuld. Het aantal mensen is beperkt die zich daarmee bezighouden. En het gebeurt vaker dan u denkt. Ja. Ja, dus dat daar zit dan ook wel weer wat in natuurlijk. Dat, ja. uh, de, wij denken dan, ja, kan dat niet allemaal wat sneller? Maar ja, dit, en ze, ze moeten natuurlijk altijd een slag om de arm houden voor misbruiken. Want uh, ja, jij kan ook wel in, uh, in Dubai ergens, uh, ergens naartoe gaan en uh, zeggen van... ja, ik heb mijn geld ingeslikt. En als ze dan heel klantvriendelijk en servicegericht zeggen... nou, geven we u alvast die 200 euro, nee, dan gaat daar heel veel ik. misbruik van ja. gemaakt worden. Nee, van de ja. meer. Ja. Nou heb ik nog een tweede anekdote meegemaakt, ook met een pinautomaat. Dat was uh, bij de IEG-bank in Ermelo. Ja. Ik heb daar uh, 100 euro gepint. Ik ja. kreeg heel keurig een bonnetje uit de automaat van 100 euro. Maar ik kreeg geen 100 euro, ik kreeg 400 euro. O, dat gebeurt mij nou nooit. En ooit. gelukkig was dat kantoor nog open, want het was dus wel bij het bankgebouw van de IEG-bank heb ik mij daar gemeld aan de balie en het uitgelegd... dat ik dus uh, 100 euro heb gepind, maar dat ik 400 kreeg. Nou, was het even stil en zei ze... ja, nou ja, dat werd heel aardig dat u dus uh, dit meldt. Toen kwam er een chef bij, die moeite zit er ook mee, zegt... nou, we hebben vandaag al eerder een probleem gehad... want iemand die pende dus 400 euro en die kreeg helemaal niks. <lacht> maar, nou komt het, toen werd mij keurig verteld van... nou. Wij vinden dit zo vriendelijk dat u dit uh, geld terugbrengt. Want een zou zo doorlopen. Mm -hmm. U hoort nog wat van ons. Nou, het enige wat ik gewild had. Ik heb ook mijn e-mailadres afgegeven. Dat ze mij gewoon de dag daarna even gezegd hadden: Van nou, bedankt, leuk dat u ja. zo'n type bent om het geld terug te brengen. Nou, dat duurde weken. Hè? Na zes weken, dan ben ik weer zo'n type dan. Kan ik niet goed tegen dat er dus helemaal niet gereageerd wordt. Heb ik een brief gestuurd, een keurige nette brief, naar de hoofddirectie van de ING in, in Amsterdam. En nog dezelfde dag, wat ook niet voor mij gehoefd had op zich, <lacht> dezelfde dag kreeg ik nog een heel groot bos bloemen thuis bezorgd. Ja. Maar dan denk ik ook weer zoiets van, je meldt dat en het enige, he, als ze even de volgende dag een mailtje hadden gestuurd ja, van ja. bedankt, was het klaar geweest. Maar ja. dan meldt je je bij de hoofddirectie en dan gebeurt het dit. Ja, nou het ergste vind ik inderdaad, maar ik moet zeggen, ik maak me er ook wel schuldig aan. Maar dat ze dan zeggen van, nee u hoort nog van ons en het dan ja. vergeten. Weet je, zeg dat dan ja. gewoon niet. <laughs> maar ja, nou. Oké. Okay. En zeg heel erg bedankt Herman. Ja hoor. En uh, je hoort niks meer van me, hoor. Nee hoor. <laughs> Bedankt. Doeg. Harriet. Hallo. Hallo. Ik heb de oplossing voor de cryptogram. Is het alweer zo laat? De opgave was mogelijk. Staat ons weer een druk rooster te wachten? En ik zocht een oplossing van acht letters. En eventjes, eventjes voor de duidelijkheid hoor. Wie heb ik nu aan de telefoon? Harriet de Rosema van der Laak. Rosema van der Laak? Ja, Van der Laak. Wat een luxe naam. Ja, Luxe. Rosema van der Laak. En waar vandaan? Vucht. Vucht. En Harriet Rosema van der Laak, wat denk jij dat het antwoord is op de opgave? Barbe Barbecue. Barbecue, dat is natuurlijk goed. En het enige wat ik in eerste instantie aan de aanwijzing zag, was het rooster? Ja. Want het wordt natuurlijk druk op het rooster met al die worstjes en die kipjes die er dit weekend weer op worden gelegd. Omdat er weer veel gebarbecued wordt met het mooie weer. Ja, het wordt wel ja lekker warm. Maar zag jij nog een aanwijzing? Want ik dacht opeens, zou dat nou gewoon een aanwijzing zijn? Of zie ik er dat in? Uh, het is een aanwijzing, maar, ja, maar rooster, ja, rooster, dus ook met, ja, rooster heeft verschillende betekenissen natuurlijk. Ondere, ja, dus als je druk hebt ja, met rooster... Ja. Ja, uh, kan alles zijn nee, maar ook, mogelijk staat ons weer. Dacht ik, zou dat weer ja, nou ook nog ja, duiden op ja, het mooie ja. weer? Oh, tuurlijk. het was een hele makkelijke. Ja, nou ah, ja, ja, zo makkelijk uh, was hij niet. Ja. Hm. Ik heb nog wat met die honden en katten. Oh, kom maar door. Chocola. Ja. Uh, dat heeft invloed op uh, de nierfunctie. Oh. Dat de, ja. Oké, okay, dus echt oppassen met chocola. Ja, okay. dat is ook met uh, rozijnen. Oh, rozijnen, ja? Ja. Oh, dat is ook nieuw voor mij. Goed. Ja. Nou, uh, bedankt voor die tip nog eventjes op de valreep. Ik uh, ga weer morgen aan de prijzenkast schudden, heel hard. Ja. En dan valt er iets uit en dat stuur ik naar Vught. Is goed. Oké, okay, veel plezier ermee, hè? Oké, okay, dank je. Jij bedankt, dag. Ja. Ed. Goeiedag Astrid. Hallo, Ed. Ik wil even reageren op die vraag van Peter. Ja. Over die... Uh... Wat we nou eigenlijk in de staten de kas hebben. Ja. Hij moet wachten nog een paar weken en dan komt die miljoen in nota. In september, de derde ja. dinsdag in september. Ja, daar kun je en? het eigenlijk allemaal aan. Uh, de en dan komt de reële financiën en dan staat er links op die balans alle inkomsten. Ja. En rechts alle uitgaven van alle ministeries. Ja. En dan zal hij zien dat er een verschil is. Dat we een tekort hebben, dat we rechts. Hoger is als links. Ja, en dan staat daar links dus alles wat je wat hij wil daar weten. Staat, het basis. Daar, daar, uh, links, ja. ja, links, dat maakt het ministerie van Financiën, daar staan alle gespecificeerde ja. inkomstenbelasting, loonbelasting gaan met door, alle andere inkomsten van het Rijk. Punt. En dat wordt opgeteld. En rechts alle uitgaven die het ministerie denken nodig te hebben. Dus Defensie zegt bijvoorbeeld we hebben nodig 7 miljard. En gaan we ja. door. En dat kan opgesneden worden, of niet. Ja. En ga je te veel uitgeven. Dan moet je het restant moet je lenen van particulieren. En dan moet je weer rente over betalen. Dus hoe meer wij moeten lenen, hoe duurder leven we krijgen. Ja. Nou, ik kan ik, ik het best. Ik, die bedragen kan ik niet op mijn hoofd want die komen nee, nog. Maar, maar september. Ja, de, de miljoenen is de enige oplossing om te kunnen zien wat we. Een eigen, we zijn helemaal niet rijk, we hebben helemaal niks in kas. Nee, nou, dat, nou, ik echt volledig naïef en groen als gras, zei ik dat. Nee, dat is goed. Maar dat je het niet over het centrale plan hebt, die, heeft hier natuurlijk niks meer te maken. Hè? Die rekenen het alleen door. Juist. Ik weet niet wat het is, maar alles wat ik zeg vannacht snijdt hout. Misschien moet ik nu even wakker blijven. <laughs> je kunt nog twintig minuten volhouden. Ja, precies. Ik ga nog twintig minuten hele zinnige dingen zeggen, dus blijf vooral hier. Um, uh, Dank je wel, Ed. Dank je. Uh, dag. Ja, dat was het natuurlijk. Miljoenen nota. Oh, had ik zelf kunnen verzinnen. Joyce. Hallo, Astrid. Hallo. Hi. Ja, de honden en de katten en de chocola. Ja. Ja, nou, ik word er altijd een beetje nou, verdrietig van... als mensen niet weten wat hun huisdier wel of niet mogen eten. Oh ja. Ja, dat is, bedoel, hé, hey, je neemt een huisdier... dan moet je op zijn minst weten wat je er alweer niet in kan stoppen. Ja, maar op zich... op zich stop ik in mijn katten alleen kattenbrokjes. Ja, dat is heel goed. Maar... Dat ik, moet je vooral blijven houden. Ik heb één kat die wordt echt hysterisch... als die het geluid van de slagomspuitbus hoort... Ja, en dan ja weet dat weet je het wel eigenlijk ook helemaal niet goed maken. Nee, dat weet dan dan je dan, maar dan denk je een klein beetje blijven. voor de smaak. Ja, ja. ja. ja een heel klein dikje, nou een keertje, nou ja, vooruit. Precies. Maar chocola is echt heel giftig voor katten en honden en ik geloof zelfs voor paarden. Maar en waarom maken dan? Met een stofje wat erin ja. zit. Wat uh, de, ja, katten en honden ontberen en een of ander enzym die wij mensen wel hebben, hebben zij niet. En daardoor kunnen ze niet verwerken, niet afbreken en dus kunnen ze echt aansterven. Idioot is dat toch, hè? Want chocola is wel iets wat, wat in de pure vorm gewoon uit de natuur komt. Ja, maar er zit een stofje in dat kunnen ze gewoon niet verwerken. Ik denk dat een hond of een kat in de vrije natuur zou zijn, of vroeger, toen je nog een wolf of een tijger was, dat hij het ook niet op het idee kwam om te eten. Nee, het was misschien dat... Nee, ik wil, ik wil iets verzinnen over dat het een soort geheim wapen van de muizen dood, was. Maar... Een, een volwassen wapen, daardoor kan je doodmaken met een reeks chocola. Ah, breng mensen nou niet op ideeën? Want ik hoorde laatst weer verhalen over gebakken spons. Ja, oh, ja. Oh, mensen ja. niet op ideeën ja, brengen, het niet het over maar, hebben. Ja, goed, kijk, een kat ja. zal niet gauw uit zichzelf chocola eten. En die mevrouw met de Snickers en de Marsen en de weet ik veel wat ze allemaal niet had in de tasje. Ja. Die heeft gewoon geluk gehad dat ze chocola had van inferieure kwaliteit... Want het is echt voornamelijk de pure chocolade die het meeste kwaad doet. Oké, okay, dus goed op het tasje passen voortaan. Ja, ik, ik zou daar heel voorzichtig mee zijn, ja. En wat heb en ik je zelf, zeggen, Joyce? Ja, een hond is niks gebeurd, maar ze kan er absoluut heel erg ziek voor worden. Oké, okay. wat heb je zelf voor beesten? Uh, ik heb op dit moment alleen nou zelf niet, maar mijn vriend heeft een hond... en daar woon ik dan mee samen, zeg maar. Ja, <laughs> met een hond. Maar ja. ik, ik heb altijd wel katten gehad. Oh, maar dan ben je nu opeens uh, de pineut als je met een hondenmens. Uh... Het heb ja, aangelegd. Nou ja, ja, ik heb er niet zo heel veel mee, maar het, het gaat wel kunnen wel met elkaar overweg. Soms ah, wel. dat komt vanzelf, <laughs> ja. Als het bij hem hoort, dan komt het vanzelf. Wordt het... Nou goed. Uh, dankjewel, <laughs> pas op met chocola. Uh, de, de waarschuwing staat genoteerd. Dankjewel, Joyce. Oké, okay, graag gedaan. Dag, goeienacht. Ja. Erik. Dag, Astrid. Hallo. Hi. Ik uh, bel in verband met die maximum snelheid voor fietsers. Ja. Ik ben vier jaar lang secretaris geweest van de Nederlandse lichtfietsersvereniging. Nee. En dat zijn fietsen die nogal eens hard rijden natuurlijk. Dus ja. die hebben dat mee te maken en dat hebben we wel eens een keer helemaal uitgezocht. Uh, fietsen hebben inderdaad geen maximumsnelheid. Want uh, fietsen zijn geen motorvoertuigen. En maximumsnelheid geldt alleen voor motorvoertuigen. Oh. Uh, dus een fiets uh, en ook uh, een hardloper bewijzen gesprek, die, uh, die is ervan vrijgesteld. En dat heeft ook wel een praktische reden, want als je een maximum snelheid invoert, dan moet je ook verplicht stellen dat je die snelheid moet kunnen meten. Ja, en zie. op een fiets is het ook niet verplicht om een snelheidsmeter te hebben. En als je die verplicht zou stellen, dan moet je ook nog geëikt worden. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. Bij auto's gaat het met de APK mee. Maar om een fiets ieder jaar te laten controleren of ze snelheidsmeter wel goed werkt, uh, dat, uh, dat is bijna niet te doen. Oh. Dus de wetgever heeft heel simpel gezegd, uh, uh, fietsen die hoeven die snelheid niet te meten en uh, dus zijn ze gewoon vrij uh, om zo hard te rijden als ze zelf willen. Dus theoretisch gezien mag je met 80 km per uur door de bebouwde kom heen fietsen, als je dat zou willen. En met zo'n fiets, met zo'n touwtje eraan dan? Ja, weg. je hebt zo'n fiets en dan moet je een touwtje trekken en dan hoef je opeens niet meer te trappen. Oh, maar daar zit een motor op. Maar die, en dan uh, valt die, die er wel? Uh... Daar, ja, daar hangt vanaf. Als een uh, fiets uh, zo is afgesteld dat je niet harder dan ik geloof 35 km per uur kan rijden, dat zijn de meest elektrische fietsen, mm -hmm. dan gelden die regels er niet voor. Maar als je harder kan, dan is het verplicht om een snelheidsmeter erop te hebben enzovoort. Dan oh. en, uh, ga je richting, net zoals met bromfietsen. die nee. moet ook een snelheidsmeter hebben. Dus, maar dat hangt van het vermogen van je, van je motortje af. En nu um, uh, over die lichtfietsen, Erik. Ja. Wat, wat ja, is daar nou toch de lol van? Um, wat is er de lol van om rechtop tegen de wind in te fietsen? Daar vang je heel veel wind ja het niet zo hard. Ja, maar maar het, is wel allemaal, het is allemaal wat praktischer met afstappen en opstappen... en uh, hoekjes uh, om en de stoepjes op en zo. Nou, dat, dat klopt. Er zijn ooit al eens mensen die hebben een licht bedacht voor brievenbezorgers. En dat is natuurlijk onzin, want dat betekent dat je bij iedere twee bussen... rechtop moet gaan staan. Ah, ja, dat niet op. Ja. En dat, dat, dat was ook totaal geen succes. Maar als je twintig ja, kilometer verder op naar je werk... dan maakt het niet uit uh, dat je op het eind even op moet staan. Dan, uh, dan wil je gewoon hard doorstampen. En uh, ja, dan moet je niet rechtop tegen de wind in, uh, wat ik al zei. En fietste je uh, dan ook in zo'n bananenkokon? Uh, dat doet mijn vrouw op dit moment. Echt waar? Die, uh, dat noemen ze een mobiel. Uh, die zijn helemaal gestroomlijnd. Dan zit ja. je er helemaal in. Ja. ja, dat gaat nog een stuk harder inderdaad. En lig je nog steeds te fietsen? Ik lig nog steeds te fietsen, behalve voor mijn werk, omdat ik momenteel ver werk moet. Want uh, als ik 80 kilometer moet reizen, dat lukt me niet op de fiets. Dus dan maar, moet ik toch weer in die stomme auto gaan zitten. Maar dan, en dan ga je op zondag een stukje licht fietsen? Als ik de kans krijg, dan pak ik lekker de lichtfiets. Ja, zeker. Nou, ik begin, het kwartje valt nu dat ik denk, ja, je kunt inderdaad harder en je zit wat relaxter. Maar dat het, klopt. Het ziet, het, ik vind die, die coconnen, die zien, ik durf het niet te zeggen. Ja, eigenlijk is een auto ook een cocon, hè? Ja, Alleen, dat, uh, ja. Ja. dit is gewoon een wat kleinere firm. Ik noem okay. het eigenlijk een sportauto, want het is de enige auto waar je echt in kunt sporten. En dus, hoeveel, uh, hoeveel mensen in Nederland waren er dan ongeveer lid van de lichtfietsvereniging? Uh, kleine 2000. Echt? Ja, er zijn overal verenigingen van, hè? Dus ja. uh, wel niet van de lichtfietsvereniging, ja. Maar heb je, heb je ook en, het NK lichtfietsen? Er is een WK, een NK, ja, ja hoor. Ja, zeker. Daar worden wedstrijden in gereden. Eigenlijk is dat de vrije klas. De, de UCI, de, de officiële Wielerunie, die, die stelt allemaal regeltjes hè? Bij, bij de fietsen die met de Tour de France meegaan. Daar, daar mag je nog niet een druppelvormige buis hebben vanwege de snelheid. En, ah, ja. en de, je mag je spaken niet stroomlijnen. En, er zijn allemaal regeltjes. Nou, en de, de mensen van de Lichtfietsclub die hebben eigenlijk al die regels aan de kant gezet. En die zeggen gewoon van: uh, iedere fiets mag meedoen als er maar geen motor op zit. En uh, gewoon kijken wie het hartstikke kan. En, ja, Dan krijg je automatisch dat mensen er een stroomlijn omheen gaan bouwen en heel hard gaan rijden. En dan krijg je zelfs snelheden van rond de 130 km per uur, Hè? En, uh, waar die studenten uit Delft uh, nu mee bezig zijn. Dat zijn enorme snelheden, ja. En, en hoe word je dan secretaris van de lichtfietsvereniging? Um, ja, er staat een vacature. En dan zeg je van, nou, ik wil wel secretaris worden. En dan is het van gewoon Erik, hartstikke fijn. Ja. Ik was er natuurlijk al jaren lid van en ik reed op een lichtfiets. En dan, uh, Want die hebt ook een blad voor lichtfietser. Lichtfietsers. Ja, hoor. En hoe heet het blad? Want daar moet natuurlijk een woordspeling in zitten: Lichtfiets N. En dat N, dat is dus een N-tekentje: Lichtfiets en Oh, dus ook op lichtfietsen. Ja. Ik had toch meer ja. de Lichtkrant of zo verwacht? Ja, nou, dien het in wordt dit ja. en uh, misschien nou, is het een idee. Nou, dan moet ik eerst mijn eigen fiets even onder controle krijgen Ja, dat ja. zou ik doen. Ja. Nou, ja. dankjewel Erik. Leuk dat je even belde. Alsjeblieft, goeienacht. Erik. Hetzelfde. Dag. Peter. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik hoor dus dit verhaal natuurlijk ook over die lichtfietsen. Ja. En ik zie ze ook wel eens voorbij rijden, ja. uh, voorbij vliegen bijna. Uh, maar het zie, ik vind het altijd zo, het ziet er zo raar uit. Het, het is zo tegenstrijdig. Ja, ik bedoel, ja want het is, fietsen het lijkt zo een, actief. Ja. Het is een activiteit, hè? dus de gebogen ja. op, op je fiets zitten ziet er gewoon veel stoerder uit. En dan liggend op een fiets, het is, het is lui en toch activiteit. Ja. Dat vind ik altijd zo raar. Maar goed, het is inderdaad over, wel hard. En je, en, en je komt niet met zadelpijn en zo van je fiets af. Ja, maar zie, ik zie ze wel zo mij ja. rijden. Ik denk van jongen, jongen, het ziet er gewoon niet uit. Echt, nou, het echt. heeft. Ja, ik durfde het niet te zeggen. Maar het heeft. Ja, en ik hoor nu dat ik 2000 mensen op zijn minst schoffeer. Ja ja, ja, ja, ja. Maar het ziet er nou ja, goed, toch een beetje lullig uit. Ja, ja het ziet er wel lullig uit, ja. Maar het, het. als ik dan zo Erik hoor dat hij heel hard kan, dan denk ik ja. ja. Het is toch wel weer sportief ook. Ja, dan doet hij het misschien ergens waar geen mensen lopen, waar niemand hem ziet. O, ja. Nou, goed. Ja, dat zijn jouw woorden. Maar daar belde ja, je niet okay. over, hè? Nee. Oké. Okay. Ik, ik, ik bel uh, over uh, Frizo nog even. Ja. Uh, want, uh, ja, jullie waren het over eens. Het was in februari. Ja. Uh, maar daar zit dus geen vrijdag de 13e in. Nee, uh, in februari niet. 17 februari. Oh, oké, okay, dat we dat even wel weten. Ja. Wel een vrijdag. Vrijdag ja. 17 februari was het... En ja, er is pas een, een, een, een, een communiqué uitgegeven hè, door, ja. de, door de RVD. Ja. Dat, uh, uh, ja. dat de situatie onveranderd is. En uh, uh, ja, waarom hij, uh, laten we zeggen, uh, ja, nog leeft, om het zomaar uh, te mm -hmm. zeggen. Is natuurlijk omdat het een prins is. Hè? Uh, ik denk dat bij uh, heel veel. Uh, gewoon, tussen aanhalingstekens uh, ja, de stekker er lang uit uh, getrokken zou zijn, echt waar? Je ja, laat toch niet iemand wel, langer uh, uh, uh, aan de apparatuur liggen omdat hij een prins is. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, kijk, er is ook uh, in het begin, hè, toen dus dat allemaal al speelde, uh, toen uh, werd er dus ook gezegd van de eerste drie maanden ja. die zijn van uitermate groot belang. Hè, komt hij dan, dan uit die coma dan uh, is er nog een, een gereden kans dat het uh, goed komt. Eh, of, of althans, dan, dan, dan, dan, uh, dan is de, de, de beschadiging mm. uh, uh, nog te overzien, laat ik het zo zeggen. Eh, uh, maar daarna zijn de kansen al uh, ja, bijna nieuw. Maar... Uh, uh, je hebt altijd van die verhalen uh, over coma-patiënten die na zes jaar nog bijkomen. Ja, ja. Dus ik ja. ene... nou, uh, ik zei vertelde dus in, in Israël, die Sharon, hè, die, die, die premier ja. uh, Sharon Ariel Sharon, uh, die ligt al uh, zes zeven jaar in coma. Ja, dus je hebt kans dat dat gewoon... Ja, en het ja. verschilt en, en we, we, we natuurlijk heel toch, erg. We hebben toch die, die, die rechtszaak gehad. Kan je dat nog... jij, jij bent jonger dan ik. Uh, mm -hmm. Stienissen, zeg je dat nog wat? De zaak de, die uh, Dat mm -hmm. was uh, een, een, een, een, een man, meen ik ook. Een man was dat geloof ik. Of het was een vrouw, maar in ieder geval... De, de, een, <laughs> een van de, van de twee. twee, ja. Een van de <laughs> twee was natuurlijk daarbij. En de andere lag al 14, 15 jaar in coma. Ja. En dat, dat leven is op een gegeven moment is beëindigd. Dat ja. heeft, is een jarenlange rechtszaak geweest. En dat leven is op een gegeven moment is beëindigd. Ja, en het is ook, maar het is ook verschillend natuurlijk. Iemand kan in coma liggen en in deplorabele toestand zijn. En het kan zijn dat iemand in, op zich heel erg gezond was... en in coma ligt doordat er hersenfuncties zijn uitgevallen... maar bijvoorbeeld nog wel zelf ademt of zoiets... Ja. Dat weet ja. niet hoe lang dat uh, goed gaat. Ja. Maar... Ja, ja, ja, ja, dat zeg ik. Het is, denk ik ook, het is, het is een ethisch verhaal ook. ik denk dat uh, men uh, uh, ja, dat niet zo gauw aan wil om, om die stekker eruit te trekken. Uh, dat dat vaak de reden is om uh, uh, uh, het, de situatie in stand te houden. Mm. Ja, en misschien, dat klinkt misschien iets wat oneerbiedig... maar misschien wordt er ook wel nagedacht van wanneer is het beste moment... om, uh, om, ja. om, om wel hem te, ja. laten, te laten versterven misschien. Ja. Dus van, van we ja. doen het niet rond Prinsjesdag en ook niet rond, rond Koninginnedag... Ja. en ook niet midden in de ja, zomervakantie. Zeker. Ja, ik denk dat ze er zeker over, over bezig zijn, over nadenken. Uh, want ja, je kan je toch niet voorstellen dat... Uh, uh, ook zo'n jonge vrouw uh, als Mabel uh, oh. daar het hele, hele leven mee zit. Ja, maar ik kan me uh, ook da, wel voorstellen da, da, da, dat da, je die beslissing je moment... niet kunt nemen. Dat je niet kunt zeggen: Nou ja, besluit dan nu maar dat het afgelopen is. Nee, maar op een gegeven moment is natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, ja, dat is. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Um, uh, ja, op een gegeven moment moet je daar, daar misschien wel uh, enigszins. enigszins uh, uh, uh, ja, hard is misschien een verkeerd woord, maar uh, toch uh, realistisch niet zijn. Ja, nou ja het, het blijft natuurlijk een verschrikkelijk naar verhaal en, en ergens blijft bij iedereen de hoop dat het toch nog dat hij wakker gekust wordt. Ja, ja. Maar goed. Ja. Nou. Ja, dus het is, het is bewonderenswaardig, uh, zoals het er mee omgaat. Als ja. de koningin, als dat waar is, dat hij elf weekend daar naartoe gaat. Ja, ja dat is natuurlijk... Uh, ja, het is natuurlijk gewoon de kind, dat, ja. Uh, ja. Maar het is er ook nog, ja. er speelt natuurlijk ook nog op de achtergrond... Uh, de, de steeds terugkerende berichten, dat het, dat het momenten toch aan zit te komen... dat Beatrix gaat aftreden. Uh, daar heb ik nou weer ten, na de laatste tijd... Uh, maar stil hè de zo. laatste tijd... Sorry. Het, daar is het stil rondom ja. Uh, dat... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet niet of dat, dat er nou direct mee te maken heeft. Dus, het zal allemaal meespelen. Nou ja, nee, allemaal nee, maar meespelen. stel dat zij zelf in hun hoofd hadden, nou nog Prinsjesdag in september en dan oktober, november. Dan gaan we bekendmaken dat uh, Beatrix gaat aftreden en uh, Willem-Alexander het overneemt. Stel dat ze dat in hun hoofd doen, dat, dat wordt ook allemaal dan lastig. Ja, met nou, dat speelt, een, uh, ja maar dat speelt allemaal mee natuurlijk hè, uh, hoe, ze, hoe ze met deze situatie uh, omgaan. Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor iedereen waar het gebeurt. Alleen hier staan de spotlights wat meer op. Ja. Nou, ja. dankjewel ja. voor je telefoontje. Uh, heel kort nog even uh, ja? een over Londen. Maar ja. dat vond ik wel een mooi verhaal, dat is diezelfde Peter... Die, die, uh, daar was ik het mee eens hoor, wat hij allemaal over Londen vertelde, de, de sluitingsceremonie. Ja, ja mm. jongens, jongens, jongens, ik vond het ook, uh, Kate Bush, uh, prachtig nummer, uh, Running Up That Hill. En, en, en ze is er zelf dan niet. Hè? Ja. Ze, ze treedt al jaren niet meer op, maar goed, mm. uh, ja, dan wordt het van een plaatje gedraaid. En, <laughs> en, en dan zeg ik van, nou, dan, dan, kijk, als ze nou een popoverzicht geven, uh, je kan voor of tegen de Rolling Stones zijn, maar ja, die hadden er toch in moeten zitten. <laughs> Die werd het niet eens, die, die, die, die zag je niet. Tja, ja, Daarom, ja. ja. er had toch wel een link moeten zijn. Ja, maar, uh, maar volgens mij was dat een rechte kwestie. Ja, maar goed, als je nou een popoverzicht maakt, eh, waar de Beatles ja. zo uitgebreid in voorkomen en de Kings komen ervoor. Nou, ik, ik, ik, wat... ik dacht op een gegeven moment, wat heeft dit een geld gekost, die ja, sluitingsceremonie? Ja, ja, en als ja, je dat ja. denkt terwijl er een show gaande is, dan is er iets ja. niet goed. Maar ja. verder vond ik het wel heel mooi. Maar ik ga nog even door, ja. Peter. Want ja, okay, over hoor. zes okay, minuten Astrid. wordt het. Ja, uh, ja goed. je wel verder. Bedankt, dag. Bye. Kees. Hoi, Astrid. Hallo. Ik zal eigenlijk niet gelijk weer gaan bellen, dan weet te de naam. En dan uh, nou heb ik een probleem. Want het gaat aan de ene zijde even over een fiets. Ja. Zullen we het eerst maar over de fiets hebben? Nou, je moet opschieten, hè, want uh, de muziek begint over drie minuten. Oké. Okay. Ja. Nou, kijk, uh, bij een snorfiets. Uh, die mag uh, maximaal 25 kilometer. Ja hoef je geen helm te dragen, een brommer. 45 kilometer maximaal moet je wel een helm dragen. En voor beide dingen heb je een rijbewijs, maar op een fiets dus niet. En nou schijnt het zo te zijn, dat hoorde ik dus ook net van die lichtfietser Erik, yeah. dat je... Jaarden mogen dus 35 kilometer op een elektrische fiets rijden. Yeah. Maar er zijn fietsenmakers, die voeren die dingen op. Yeah. Terwijl die bejaarden die niet op fruit gegaan zijn, die zien slechter, die reageren slechter, Dus die klappen overal tegenaan, weet je wel. Het ja. is echt een enorm probleem. <laughs> Jou ja Kees? Het is echt zo. Aangescheid toch uit. A, je collega's bij Kazolina hebben het hier over gehad. Nee, dus maar het is erover. echt onzin. Want denk, nou, ik moet. Jij dat geloof het... mij niet meer. Nou, weet je wat het is? Mijn opa die heeft tot zijn 82e auto gereden. Ja. En die parkeerde in, door uh, dan parkeerde die zo tegen de, de bumper van de auto voor hem... en dan zo achteruit tegen de bumper van de auto achter hem. En dan stapte die uit en dan uh, zei ik... Opa, u zat weer tegen de auto van de buurman. En dan zei mijn opa, ik heb niks gevoel, gevoeld. Moeder, heb jij wat gevoeld? Toen zei mijn oma, nee, ik heb niks gevoeld. Prachtig. en ja ik het in ik, Parijs allemaal zo. Ja, ik koester okay, maar... die herinnering en dan denk ik, daar zijn bumpers voor. Ja. Dus je moet niet zeuren, mensen, dan zien mensen ja, ietsjes. Als fietsen, de basis van je verhaal ligt dan bij die fietsenmakers die, die die dingen op gaan voeren. Ja, zo kan ik ja, het ook. Ja, die, die zeggen dan, nou, zegt zo'n hele eigenwijze bejaarde. Net als jouw opa van 85. Ja. Die zegt: Ja, oh, 35 vind ik wel een beetje. Oh, maar ik kan hem ook 55 laten rijden, meneer. Ja. Ja. Nou, binnen een week... Dan, nee, dan maar dan als een je, bejaarde je je die nog 55 dragen, wil rijden... die kan dat ook, klaar. Die mensen die rijden al 60 jaar... die weten heus wel wat ze doen. Ik nou, ben, en ben van ongehoop max, hè? Ik een half hoge lichtfiets. Want dan kun je ook ja. gewoon post bezorgen. Maar Kees, waar belde je nou eigenlijk over? Want het is een programma met ja. vragen en antwoorden, Nou, over, die, over de maximale snelheid van een fiets... dat die in wezen onbeperkt ja. is. Ja. Dat werd net al gezegd. dus Er waren een aantal bellers voor me die daar ook over gingen. Ja. Maar ja... Nou, blijkbaar geldt, uh, uh, uh, zoals die, uh, Erik het zei, geldt het zelfs binnen de bouwkom. Dat je eigenlijk maar 50 mag, mag die uh, fietsen. Die mag gewoon 75 als hij zo hard kan. Ja. Dat is natuurlijk ook heel vreemd, natuurlijk. Nou ja, ik denk dat klopt dat als ook je... niet. Volgens mij moet die wet een beetje. Ach, wel na nee, de als je met, een... Nee, als je met een auto met 50 kilometer per uur tegen iemand aanrijdt, dan is dat ja. heel erg. Maar als je met een fiets. Kom op, zeg. Nee, maar als je met een snor... Ja, wat denk je? je nee, een snorfiets snor is wat anders. Een snorfiets nee, snor opvoeren, dat mag natuurlijk ook gewoon niet, Kees. Nee, maar ik heb het nou niet over een snorfiets, want daar mag je maar 25 mee. Moet je een ja. rijbewijs hebben. Nou, Kees... Maar een gewone fiets waar, jou... ja. waar een, iemand, een ja. ouder iemand op mag fietsen, die mag onbeperkt hard met een accu. Ja. Nou, eigenlijk mag het maar 35. Maar, die, maar je hebt die mensen van niet. 80 die beter op zo'n brommen rijden dan, uh, dan mensen van 19. Ja, dat klopt. Ja, ja. maar dat is ja. maar 1%. Nou, uh... nou, nu ga ik naar Andrea, want ik heb nog maar twee minuten en Diana ja, okay, Rooste, die ja. staat op het da dankjewel Kees. Dag. Doeg. Andrea. nog eventjes ja, heel snel. Bar is een luchtdruk. Wat? Ja, Bar, ik heb het over de uh, cutogram. Ja. Bar is luchtdruk. Oh. Dan het een Van drukrooster. Wie wie kan de aanvoegende wijs van zijn zijn mogen het zijn? Ja. Cue'en, dat is keurig in de rij staan. Oh, ja. Dus jij, jij, hebt ge, jij hebt nog dingen in de crypto gelezen die zelf de maker er niet in had gestopt. Oh. Het is nou, fantastisch. Ik vond het heel logisch, daarom heb ik niet eens gebeld. Nou, ik ben blij dat je, er even, dat je het nog eventjes, want dit hadden ja, we niet ik willen missen. Ja, even doen. Ja, prachtig. Dankjewel, Andrea. Hey, dag. Goeienacht. Doeg. Dit was Nachtzuster voor vannacht. Volgende week. Dan uh, zit hier rond vergouwen. Tot over twee weken. Dag!